Voor spoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Eppen op de fiets moet worden verboden, vindt minister Schultz van infrastructuur. Ze gaat werken aan een wet die dat regelt. Er gebeuren veel ongelukken met appende fietsers. Mensen op de fiets mogen wel bellen, zegt Schultz, maar alleen hands-free met oortjes in. Het aantal dodelijke fietsongevallen in Nederland is sinds 2004 niet gedaald, terwijl het totaal aantal dodelijke verkeersongelukken wel flink afnam. Volgens het CBS blijft het aantal fietsdoden ongeveer 180 per jaar.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 Zwemster Anomi heeft goud gewonnen op de 50 meter vrij tijdens de laatste dag van het WK Korte Baan in Canada. Ze won met de estafetteploeg vannacht al zilver op de 4 keer 50 meter. In totaal heeft Kromo in Canada 5 medailles binnengehaald. Het weer nog, eerst kans op mist, dan wat zon, maar later meer bewolking en wat regen. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A2. Den Bosch richting Utrecht bij Geldermalsen 12 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Eén rijstrook is afgesloten. Vertraging ruim een half uur. Ook een half uur op onthoudt op de A4. Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude rijdt het langzaam over 20 kilometer. Dat heeft te maken met een aanrijding, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook een half uur op onthoudt op taal 12 van Arnhem naar Utrecht. tussen Venendaal en Maarsbergen, de file is 3 kilometer. En verderop op taal 12 richting Den Haag bij Knoop het Gouwen 8 kilometer na een ongeluk. Drie rijstroken zijn afgesloten. En op taal 15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Papendrecht 18 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, vertraging ruim een uur. Tot zover de verkeers.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het en jij beleeft het sneeuw, sneeuw. Warmte. warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met nu. nu de herhaling van Zandvoort, Zandvoort op zaterdag. Oops, up side your head, say Oops! Up side your head, say Oops! Up side your head, say Oops! Up side your head, say, say Oops! Up. Hello. I'm back again. The radio station is up. WGAP. Now on all you, you gaffers, and, and you finger snappers, you choke and you love lapses, I want y'all to say this with head. me, <laughs> say, it say it loud, the bigger the headache, the bigger the pain, the the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 Soort muziek op vind Merk je echt dat we richting de kerst gaan hè? De, de show van uh, Passenger en uh, Lettergo. Go. Ja, ook echt een uh, top 2000 plaat, wat jij zei, uh, Albert-Jan. Ja, klopt. Jij dan klopt past hij een... prima in thuis. Maar wij hebben onze eigen CRM top 2000, hè? Ja, <laughs> zo is het maar net, zo is het maar net. Het is in uh, Zandvoort, goedemiddag. En we hebben het uh, nieuws in het kort uit ja, dat, dat lukt niet. Als je het over politiek hebt, dan kan je het niet in het kort Nou, hebben. probeer je best te doen. Ja, nee, klopt. <laughs> ik heb uh, van de week... Uh, uh, heb ik, uh, heb de, op de, kunt u trouwens ook luisteraars en kijkers. Ze kunnen het volledige rapport van... Um, Mevrouw Göransson.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 Her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out. in het uh, nieuws in het kort. Een heel lang verhaal. Een heel lang verhaal over de politiek. Dus ja, we gaan alweer uh, op naar het uh, weerbericht. Albert uh, Jan, ja, zo snel gaat het. Doen we naar de volgende plaats. Naar deze van de Eagles en de Lionhuis. Hier is uh, nog een keertje Whitney Houston. And I to dance with somebody. Zo naar buiten kijken is het een beetje somber weer vandaag uh, in uh, Zandvoort. Dus gewoon lekker naar uh, binnen gaan dansen en meedansen met Witty Houston. I wanna dance with somebody. Via de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 Er waait een, een tot matig toenemende en van west naar zuid draaiende wind. En de temperatuur stijgt maandag naar een graad of negen. Aldus Rico Schreuder. Nou, wat zullen we er verder van zeggen? Helemaal niks, hè? Nee, het is helemaal niks. Helemaal lekker... niks. Het is gewoon helemaal niks. Het is gewoon helemaal niks. <laughs> <laughs> www.meteopagina.nl of www.ricoweer.nl voor meer updates. Dat was het weer. Ja, er komt een zoetsappige plaat aan nu. Hier is Boyzone in Love Me For A Reason. Sappig genoeg, uh, oh, heerlijk, heerlijk, Ja, he, heerlijk, hè, yeah. he, Dijssel? <laughs> ga, ga door, You're the, you're the poison <laughs> and love me for a reason. Nou, even heel wat anders. Hier is Clean Bandit, de nieuwe single, Rock A, -ball. a special of creation. Ha! For all the single moms out there, going through frustration. Clean Bandit, up Ball, anne never. She works so by the water. She's gonna stress so away from my father's daughter she just wants a life for a baby See, and know that you really care cause I mean, any obstacle come I'm you will prepare and nah, no mama you never said tear cause you upset things here and nah, to here nah, nah, and you nah, give the you love beyond compare yeah. you find the school fee and the bus fare Mmm yeah. -hmm, when the pops disappear yeah. in a run can't find him nowhere steadily your workflow everything mm -hmm. you know So you're not no, stop no, stop, stop, no stop, not time no not time for, for your dear. dear now she got a six year old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 speciaal geduid omdat we nou disco-verlichtingen in de studio hebben. Mooie ziet zie je ook op het plafond van CFM. En het flits lekker mee met deze nieuwe single van Clean Bandits... en Jean-Paul en Rockabye.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 spend the summer on you Samen om je. Een mooie muziekmix hoor je bij CFM Software op zaterdag. Met als eerste Shalom en een Night to Remember gevolgd door de Sam Veld. En de summer on you. Ja, hadden we net geen uh, salvage nieuws in het kort... maar wel regionaal nieuws in het kort nu. Portieren van auto gestolen. Ja, vreemd <laughs> Vogelenzang. Een 56-jarige vrouw uit Vogelenzang keek vrijdagochtend vreemd op... toen ze bij haar auto kwam. Er waren twee portieren aan de linkerzijde gestolen. Het voertuig stond geparkeerd aan de Leidse Vaart in Vogelenzang...